Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De rechtszaak rond de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca gaat vandaag verder... met een van de hoofdverdachten. Een groep van negen vrienden wordt ervan verdacht... iets met de mishandeling en dood van Heuvelman te maken te hebben... Verslaggever Roel Pau vertelt waar het vandaag over zal gaan. Over DNA. Op de schoen van de hoofdverdachte die vanmiddag ook terecht zal staan... is een DNA-spoor aangetroffen waarvan het ene instituut, het NFI, zegt... dat is vrijwel zeker afkomstig van Carlo Heuvelman. Het forensisch instituut zegt, wij denken dat dat niet het geval is. Dus zullen vanochtend deskundigen aan het woord komen... die moeten uitleggen waar dat verschil uit te verklaren is. Carlo van 27 was vorig jaar op vakantie op Mallorca. Op een avond ging het helemaal mis op de boulevard. Hij werd in elkaar geschopt en overleed later in het ziekenhuis. Staatssecretaris Van der Burg van Asiel roept gemeente op... om snel 1700 extra opvangplekken te regelen... voor minderjarige asielzoekers die alleen in ons land zijn. Hij is bang dat die jongeren anders buiten in de kou moeten slapen of gaan zwerven. En ruimtevaartnieuws een capsule van SpaceX is veilig aangekomen bij ruimtestation ISS. Aan boord zijn twee Amerikaanse astronauten, een Japanner en een cosmonaut. Dat is hoe astronauten in Rusland worden genoemd. Het was allemaal live te volgen. And here we come through. First one through the hatch is going be Nicole Mann, commander of Dragon and now the first Native American woman to live and stay aboard the International Space Station. All hugs and smiles going around. President Biden. Hij heeft goed nieuws voor de duizenden Amerikanen die vastzitten... omdat ze ooit zijn gepakt met een jointje of zakje wiet. Hij zet een streep door hun veroordeling. Het gaat alleen om mensen die in de bak zitten voor gebruik en bezit van wiet. Dealers en handelaars gaan niet vrij uit. En het weer nog, vooral in het zuiden en oosten, opnieuw een zonnig dagje. In de rest van het land zijn er meer wolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staat file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunten nieuw, meer tien minuutjes vertraging. Klein kwartiertje vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij afrit A. van Hoorn staat een kapotte vrachtwagen. Die blokkeert daar de rechte rijstrook.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze. ZFM. Ja. Hoe laat is het, Willem. Het is. Drie uh, uh, uh, minuten over tien. Ja. Drie minuten over tien. Drie minuten, ja, we zijn nou, laat. Nou, dan ben ik op, tijd. Nou, daar ben ik ja. op ja. tijd. jij bent op tijd natuurlijk, ja. Goedemorgen, waarde vriend. Goedemorgen, Willem. Nou, daar zijn we weer, jongen. Willem wordt wakker. Hé, hey, hé, hey, eindelijk. Ja, Troffen Trok hem hier in de Studio aan, luisteraars. Zwaar aan het snurken. Ja, sorry. Hoe kwam jij hier in de studio terecht? Zo vroeg in de morgen. Nou, geen idee, uh, uh, ik heb uh, vannacht gewerkt. En, uh, Je hebt gew heb jij gewerkt? Ja, ik ben Pio op zich al Op zich al op een nieuw tijd en ja, ja. heb gewerkt. Nee, uh, even sinds kort ben ik Pio. En, uh, Pio? Ja, ja, Piet in opleiding. Dus uh, straks in december ga ik mee de daken op en dan uh, die cadeautjes... Uh, oh, met Sinterklaas. Wie? Sinterklaas. Oh, oh dat weet ik niet, die ken oh. ik niet. Nee. Oh. Oké, okay. nee, nou, ja, nee, nee, nee, nee, maar goed Ga je zelf uh, uh, uh, cadeautjes rondbrengen? Dat je zegt van nou, ik nou ben, laat, ik de... Laten we eerlijk zijn, ik ben op zich al een cadeautje natuurlijk ja, Dat is ja, ook zo Ja, ja, ja. Wat fijn dat we er weer zijn, jawel, nou, jawel Kom jawel, nou, uh, uh, met nou een stukje muziek Want ik moet even wakker worden, kom op uh, Willem Ja, begin daar gelijk nu al aan Nou, vooruit picket in de Midnight Hour. Ja, de, ja. De, de Midnight Hour ben jij hier dus binnengedrongen. In, midnight hour, in ja. de Midnight Hour, ja. In de Midnight Hour, is ja. dat om 12 uur geweest toevallig? Nee, is iets erna, na. O, iets erna. Oh, iets erna. is het een avond natuurlijk. After, ja. after Midnight. Dus After Midnight, eigenlijk is het vanmorgen vroeg gewoon. After Midnight, is dat ook niet van Clapton, After Midnight? Nou, J.J. hè, eigenlijk. Ja, oh, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, en, uh, ja, nee, de, ja. Ja, nou ja, goed. Uh, ja. Wat kunnen wij verwachten, uh, Charles? Deze... Wat kunnen wij verwachten? Nou, we, we, we gaan er gewoon een gezellige boel weer van maken. Ik hoop dat Harm en zijn moeder ook weer binnenkomen straks. Want die, uh, ja, die mogen niet ontbreken natuurlijk, hè? toch? Ja. Nee, nee, nee. Want die, uh, die had iets uh, over, uh, over, een, over een ijsbaan in Zandvoort. Uh, Harm, die, uh, die ging uh, pirouetjes draaien. Ik snap er helemaal niks van. Ik heb hem even de telefoon gehad. En... Ja, op zijn oren wil hij dat doen. Nou, dat gaat natuurlijk helemaal... Dat gaat helemaal niet. Nee, dat gaat helemaal nee. niet. Daar heb je op zijn minst Denemarken voor nodig. Zo is ja, dat. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar wat hebben we verder nog? We hebben het weer natuurlijk, het weer. We hebben uh, het weer. Ja, dat weer. weer gaan we ook bepraten natuurlijk. En uh, ik ga wat, uh, wat berichtjes op de... Uh, op de dreunen. Uit, ja. uit Zandvoort of uit de regio. Of, uh, het maakt allemaal niet uit. Kijk, nee. Als, als Niels is, is Niels toch? Uh, ja, maar als hij zelf vertelt, is het geen nieuws meer. Dat is... Ja. Dus nou ja, daar moeten de luisterers dan maar genoegen mee nemen. Ik denk dat we even een stukje muziek draaien. Dat gaan we doen. Ja, gaat die weer. Nou...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 So much brighter there You can't forget all your troubles Forget all your cares So go down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 Julia Clark, downtown. Ja, ik vraag me eigenlijk af, uh, ik bedoel uh, Billy Joel, die had ook een um, Uptown Girl. Zou dat nou in dezelfde stad zijn? Of uh, uptown nou, Girl, ja. Ja, ja. Ik ja. weet nou niet dezelfde tijd geweest hoor. Die Julia Clark is vol, volgens mij uh, heel erg uh, ver terug in de tijd. Ja, maar hey, Rome is ook niet op één dag gebouwd. Hè? Ik bedoel, twee dagen, hè? Twee dagen. Ja, ja, ja ja ja. Dat, uh, twee ja, dagen. ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ja. Weet jij trouwens, uh, uh, de eerste energiemaatschappijen, wanneer uh, die uh, in het leven zijn geroepen? Geen idee. Ja, dat is gewoon uh, de, de, de, de, dat God de Wereld schiep al gebeurd. Is dat zo? Ja, volgens mij uh, was het toen. Ja, dat klopt. En de, de, hij... heel goed dat je dat zegt, want dat brengt mij gelijk op: de oudste beroep van de wereld. Ja, elektricien toch? Dat is elektricien, niet prostituee, Nee, elektricien. Want, God zei op een gegeven moment, er is licht. Dus, Willem. Er was licht. Er was licht, maar dan moeten de kabels er al gelegen hebben. Ja, zo is het wel zo. natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, goed. Uh, ik, uh, ja, jongens, rustig eens wat, eventjes. Wat, wat, wat vind jij trouwens van het boerenprotest? Denk je dat ze weer gaan protesteren... naar aanleiding van het uh, rapport van uh, Johan Remkes? Ja, ik, ik denk het wel. Ik hoop alleen niet dat, uh, dat het uh, weer zo uh, op dezelfde manier gebeurt als nu. Want uh, ja, je, je, je, weet, je schept een beetje verdeling hè, in het land. Ja, en je is... merkt nu al verschil tussen Amsterdam en bijvoorbeeld uh, Almelo. Ik noem maar wat. Wat dan? Nou ja, uh, gewoon de acties. Oké. Okay. Dus uh, uh, zijn er ook koeien die de ruimte kiezen? Uh, ja, die zijn er wel. Uh, ga ik even naar op zoek. Weet jij een koe in de ruimte, hoe ze die noemen, uh, Willem? Daar komt ie. Kom Goed. <tied> <tied> raden van wie het nummer is eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk geen idee, maar het lijkt een beetje op de hollies. Het lijkt op de zelf de van de hollies. Ja, maar het is, het is niet de carousel. De carousel. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Hey, Carrie. Ja, precies hetzelfde. alleen ak... de Rolling Stones. De, de, wat zeg je maar 1964. nou? 1964, ja. jawel, jawel, Nou ben ik ben, ben jawel, helemaal jawel. in shock. Ik ben helemaal in shock. Ben je helemaal in shock? Ja, ja in een ja, ja. ben ik In een Ja, dat is een trage groente, hè? Shock, shock, shock, shock, shock, shock. shock. Ja, Ja, ja, ja. Ja, hey, dat, trouwens, dat brengt me uh, uh, bij het volgende, hè? Want ik moet ook mijn zijweg inslaan, natuurlijk. Hè? Uh, ik heb gelezen, hè, de televisiering. Lees jij wel eens dan? Kan, nee, je, kan jij überhaupt lezen? Nee, ja, dat is, maar... Vraag vragen de luisteraars ook nee, nee, al. Ik al. kan maar één knop vinden. Lees voor. En dan hoor ik gewoon dat... De oh, jij, jij maakt gebruik van uh, moderne technieken. Jij ja. laat je voorlezen. Ja, zo ah. is het wel. Ja, nee, zo, uh, zo, zo is het wel. Ja, voor ja. mensen die dat niet weten. Als u gewoon uh, op internet bent en u heeft een stukje tekst... en u wilt het uh, uh, laten voorlezen omdat u dat slecht kan lezen. Dat u de, bril, uh, de leesbril bent vergeten of zo. Ja, of dat je de lens achter de hebt. Dat kan, <lacht> dat, dat, dat kan. kan ja nee dat kan de, de lenzen achter ze in. ja dus met de bolle kan naar achter heb ik ook wel eens gedaan oh en dan de, de, de, ah, kijk... de wereld ziet er heel anders uit ja dan kan je je kop kijken denk ik. dat ik denk van dat is een hele toffe, toffe wereld <laughs> toffe, toffe, toffe ja. Ben ik nog met ja ja ja, ja een toffe hmm. ja maar um, ja goed de televisieringen is, uh, is uh, uitgegeven en uh, is bekendgemaakt. ja en jij weet wie hem heeft ja ik werd er boos om Jij werd er boos om ja vertel nou ja, uh, die, die, die, die presentator van Boos. dat ken die Battengraaf, die, die, die is er al lang niet meer. Nee, maar je weet toch wel van die andere... Hoe heet die andere presentator van Boos nou, Willem? Is ja, er, is ik, er ik er niet, zie jou uh, Ja, is dat niet ik, die man van Jumbo? Nee, nee, nee. Niet, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee we, gaan, we zoeken hem op. We zoeken een we we nog maar een stukje muziek. Oh, wat een moeilijk allemaal weer. Nou, vooruit dan maar weer. Turn Zijn eruit. Ik weet wie het is. Tim Koopman? Nee, Hofman. Oh ja, Tim Hofman. Oh ja, Tim Hofman. Ja. ja, Tim Hofman. Ja, die, die heeft, die heeft, die heeft. Ja. Die uh, heeft die reng gewonnen. Ja, maar Marco Borsato maakte iemand het Hofman. Echt waar? Ja, dat, die, en, uh, toen kwam Tim Hofman. Ja. En toen uh, ging Marco Borsato naar Italië. Oh. Ja, naar de scheve toren van Pisa ging hij. Was hij dat? Ja, dat was hij. Oké. Okay. ja. En ja. er van de, of, de, ja, de, de, de was ook iets met, uh, met uh, Ja, weet je ook weer? Die presentatrice. Sylvia? Nee, dat is Millenkamp. Die is al lang overleden. Ja, is al overleden. ja Wie bedoel je? Hè? Nee, ik bedoel onze, onze, onze coryphee van de Mol. Oh, Lynn. Linda de Mol. Linda de Mol. Haar man. Wie is er mee? Ja, die werd ook boos. Hij werd ook boos. Ja, of werd zij boos? Dat kan ook natuurlijk. Zij werd boos. Zij werd boos. Zij werd boos omdat uh, uh, hij had uh, uh, verkeerde boodschappen gedaan. Ah. Hé, hey, Willem Ja, ja jongen. Uh, uh, uh, is het niet leuk om... om uh, je hebt natuurlijk de televisiering. Ja. Dan heb je nog niet gehoord van de nieuwste actie in Zandvoort zeker. Nee. Vertel. Oh, oh, oh. Nou ja, uh, uh, de luisteraars die kunnen, uh, die kunnen dus uh, uh, hun stem gaan uitbrengen op de ZMM-piercing. De een Piercing? Ja, dat is anders een ring. Ja. Dan zie je een piercing. En is dat door je, door je neus of je oorlelletje? Of? Ja, ik, ik, ik, uh, ja, nou ja, ik durf daar eigenlijk helemaal niks over te zeggen. Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind, je moet het nieuws maar even in de gaten houden. En uh, de komende weken... Uh, en wat moeten de, uh, de uh, uh, mogelijke kandidaten voor zo'n ring... Wat moeten die in huis hebben? Nou, je hebt wel iets waar die in past natuurlijk. Ja, nee. Ja, nee, maar dat bedoel je vast niet. Nee, nee, nee ik bedoel, wat moeten ze presteren om zo'n ring te kunnen verdienen? Nou, nee, dat, van, nou ik denk dat stemmen... een radiomaker zou een radio moeten maken als je radiostuk is. Ja. Dat je dan die radio kunt maken, zeg maar. Want dat is een radiomaker, toch? Dat is een maken. dat klopt helemaal goed. Ja, maar goed. Ik hoorde van die actie en ik denk, nou, dat is best wel origineel. We zijn de eerste in Nederland die dat doen. En, uh, ja, nou dat oh, ja, die piercing. Die, die Tim Hofman, ja, die heeft natuurlijk wel ja, een bijzonder talent voor presenteren. En dan ook nog een programma wat ze uh, scoort. Ja, ja nou, Hij had twee, twee prijzen gisteravond. Twee, oh. Ja, voor, voor het programma Boos. En, en, ja. en, en daarnaast ook nog voor zijn presentatietalent. Oké, en ik heb nog gebeld, ik zei jullie moeten Willem, uh, uh, mijn collega Willem moeten jullie uh, hierin geven. Want, uh, oh, Ja. echt waar? Ja, ik heb voor je gepleit. En? Nou, ik mocht meteen pleiten. Ja, dat snap ik, ik mocht meteen weg natuurlijk. Ja. <laughs> maar um, die, die, die Tim Hofman, die heeft er ook dat, dat programma gemaakt in Duitsland, dat grensoverschrijdende verhaal, dat was dan in Duitsland. Ja, nee, dat kan ook in België geweest zijn. Als het maar over de grens is. Als het maar, maar over de grens is ja misschien wel Italië je weet het niet je weet het niet maar ik geloof uh, van die, die, die actie van de, zie je een piercing uh, de, ja er komt nog publicatie van en er wordt nog aandacht aan het gegeven komt in de zo. krant komt op tv op het komt op haalendnieuws.nl ja, uh, ja ja ja ja je ja. het allemaal niet weten nee nee nee nee, nee. dus uh, hey, maar ja, wordt, eigenlijk, dat, wordt dat een piercingring van goud wordt dat een piercingring van zilver ja dat kan of, of gewoon van een ander edelmetal ik denk uh, of misschien wel van peperkoek een piercing van peperkoek. Ja, dat het, met, met, met, met uh, het oog op de komende feestdagen natuurlijk. Peperkoek. Uh. Ja, die, die liggen nu al bij de, bij de supermarkt, hè? Dus de pepernoten. Peperkoek piercings. En Ik en heb ze gezien. Speculaas, speculaas. Oh, lekker. dat ja. ja, is wel heerlijk, hè? Ja, we hebben niks bij de koffie, hè? Nee, verdorie. En dat mogen luisteraars ook wel doen. Die mogen natuurlijk altijd wel iets sturen naar, naar de, de, de studio de st van CWM. Stolweg 10A, luisteraars. Stolweg 10A. 10A in de Zandvoort. En u ja. mag de trap opkomen. En dan uh, kunt, u, kunt u hier de gebakken uh, of de speculaars of de pepernoten afgeven. En dan uh, zijn nou, wij ja. U komt u misschien wel in aanmerking voor die uh, speciale piercing hierheen. Je weet het niet, hè? Weet je wat, we gaan het wel eventjes vragen aan de moeder van Sylvia. Is dat goed? Oké, okay, Dokter Hoek. Sylvia's mother says Sylvia's busy. Too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying To start a new life Of her own Sylvia's mother says Sylvia's happy So why don't you Leave her alone And the operator Says 40 cents more For the next Minutes Please Mrs. Avery I just gotta Talk to her I'll only keep her A while Please Mrs. Avery I just wanna tell her Goodbye Sylvia's Mother says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 He? Daar gaat ze, Daar gaat ze. Toch jammer? Goedemorgen. Hey, daar zijn Hallo, ze weer hoor. Hey, goedemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen, morgen, goeiemorgen. Oh, wat gezellig weer dat ik weer terug mag zijn in de studio van ZFM Samvoort. Ik, ja. ik verheug me elke week, Willem. Leuk weer om hier weer te zijn. Nou, ik ben blij dat jullie zijn. Kunnen jullie vast de stem uitbrengen voor uh, de ZFM Piercing? Wat zeg je maar nou? ZFM, ja, dan moet je maar een share vrouw. die weet er alles van. Nou, Harm, Harm heeft een keer een piercing gehad, Harm toch? Ja, ik heb een keer een piercing gehad door mijn neus. Doe je wat? Door mijn neus. Doe je deus? Ja, het, het onderste gedeelte van je neus. Nou, dat is niet leuk, Willem. Hoe doe je zo? Do? Piercing, ja, een piercing te laten zetten. Je kan hem ook in je neusvleugel laten zetten. Ik wist helemaal niet dat je een neusvleugel zat. Ja, ja, maar je hebt... Dat is een geen maandverbandje? Nee, dat is... Ach, Willem, je maakt aan het lachen. Oh, sorry, neem nu nu Ja. Nee, maar kijk, ik heb een keer een piercing gehad. Oké. Okay. stond heel charmant... En ik hoorde net dat we hier onderweg uh, in naartoe reden. Ja. Op de radio hoorde ik jou vertellen... dat hier de, een soort een, een, een televisierpiercing... Uh, nee, of, of nee, nee. piercing. ja. ja, ja of, omdat... Vertel eens wat meer. Ik ben ergens nieuwsgierig. Ja. Misschien kom ik in aanmerking. Nee, ja, vergeet dat maar. Ja, nee, dat kan natuurlijk. Ja, nee, dat kan natuurlijk. ja Nou ja, Charlie weet er eigenlijk veel meer van dan ik eigenlijk. En, uh, nou ja, goed. Uh, dat is ja, maar de, ik de... hou het nog even geheim, Willem. Ja, oh, ja, ik... ja, ik ga er niet over uitweiden nog. Nee, dat, dat is ook dat zo. dat is de verrassing erop. Dan, dan wil ik het hier voorlopig bij laten. Ja. Mm -hmm. ja, ja. Oh, Nou ja, en heb, uh, ik moet even bijkomen, Willem. Ja, ja doe het maar. Zal ik moet even moet uh, zelf... koffie... Uh, koffie ja, uh, ja? Een Lekker bakje koffie. En ik wil, uh, kun je een leuk plaatje draaien voor ons? Ja, nou ja, goed. Sylvia, uh, die is net... Uh, er, ja, gebeurt, de, die is weg. Ja, de moeder van Sylvia. Nou ja, goed. Uh, ik ken die moeder wel. Dat is slecht van een dame hoor. Echt een, echt een, een, ja, dames en heren, beste luisteraars. Hier uh, distancieer ik me van natuurlijk. Uh, we gaan eens even kijken hoe we dat te kunnen doen met Sylvia. Ja, dat is goed. Ja, ja, come back, man. Ja, dat stonden ze bij Theater de Kroft. Stonden ze dat ook te roepen, come back? Ja. Want dat gold dan niet. bijzonder voor Joke Bruis. Want die zou er optreden eh, zondagmiddag 9 oktober. Dus aankomende zondag. Ja. Maar, maar Joker die liep, uh, liep weer hard weg. Hoezo? Ja, dat, die heeft stemproblemen. Joke Bruis? Ja, Joker Bruis. Maar. <laughs> Joker Bruist! Wat zeg ik nou toch allemaal? Ja, ja, ze had Bruis. Tabletten. Had je, je ja. gebruikt, maar ja. dat hielp niet voor de stem. Nee. nee, Serieus, die is de stem kwijt. En, en door die omstandigheden vervangt Laura Vigi. Uh, Laura Vigi uh, gaat haar vervangen tijdens een jazzconcert op zondagmiddag 9 oktober. Die heb ik uh, vorige week uh, nog gesproken. Ik zei, ben je met de auto? Die zegt, nee, ik ben op mijn Vigi. Ja. Ja. <laughs> ja. Okay. Leuk. Ik snap hem, Willem. Ik snap hem. Ja, ik snap hem ook, Charles. Snap jij hem niet? Ja, ik ben even met een serieus onderwerp bezig. Wat is dat toch allemaal? Ja, het sorry. optreden staat in het teken van onder meer muziek van Julie London. Oh? Ja, uit, uit Londen. Hè? Julie uit Londen. Dus de maand juli in Londen. Dat is toch wel een weggrens grensoverschrijdend? Met onder andere Fly Me To The Moon. Is dat niet de nummer van Frank Sinatra? Ja. Fly me to the moon. En van Willem ja. En uh, Peggy, Peggy Lee met, uh, met Fever. Mooi. En, uh, de uh, animo uh, van dit concert is zo groot dat het reeds uitverkocht is. Ach, ik denk nou, ik, ik lees een bericht voor. Ik denk dan het kunnen de mensen Komt uh, het kom op de radio of... Uh, wat? Nee, nee, nee. Het nee. Nee. is gewoon in Theater de Krocht. In Theater de Krocht. En uh, ja, dat, zit, dat is helemaal uitverkocht. Het zit stijf vol. Laura Vici die, die zal daar uh, met haar dixie en timing als geen andere het repertoire dus brengen van Julie London en ja, Peggy heeft, Lee. Hè, dat heb ik net al verteld. Die is zo geopereerd daaraan toch? Ze heeft een nieuwe dixie gekregen dat, niet? Oh dat niet? dat weet ik niet. Oh, dat dacht ik. Oh, is dat zo? Dat weet ik niet, dat Nee, maar goed, ja. Ja, dan, dan heeft het niet zoveel meer uh, zin meer om... Nou ja, om, om, het is uh, oud nieuws, is ook nieuws. Ik bedoel, uh, ik bedoel, uh, ja, nee, het is geen oud nieuws, want nee. het, is, het komt nog allemaal uh, zondagmiddag uh, 9 oktober, maar het is dus helemaal uitverkocht. Ja, maar dit, nou. was, uh, dit was te voorspellen natuurlijk. Hè? Maar, maar wat, is, wat ik wel kan kunnen, vertellen, uh, Willem... Uh, ja. Wat ja. ik wel kan vertellen... Dat dit kalenderjaar de vol, de, uh, volgden er nog twee jazzconcerten... van de Stichting Jazz in Zandvoort. Ja. Op 13 november zal Johnny Rosenberg optreden. Rosenberg-trio? Ja. Jawel. Ja. Uh, met een tribute to Michael Bublé. Ja, een het is Jong overleden, hè? Een tribute. Ja. To, ja de, de, vaak is het toch zo... Dat doen ze als een artiest... Uh, Nee, hij heeft, hij, heeft, hij heeft zich verslikt in een piercing. Oh. <laughs> Het jazzconcert uh, op 18 december uh, met uh, Madeleine Bell. Madeleine Bell, ja, van uh, de, de, de Passion, hè. Is uh, niet meer onder voorbehoud, maar inmiddels ook definitief. En daar zijn nog kaarten voor verkrijgbaar. Hoeveel? Hoe lang uh, lang uh, 15 hoe euro per kaartje. En dan moet u gaan, luisteraars. Daar komt hij. Als u internet heeft... Dat is een ja, ja, naar met een dubbel z in ja. Zandvoort.nl ja. www.jazz.zandvoort.nl. Nou, dan kunt u dus die kaartjes bestellen voor uh, Madeline Bel. Ik weet niet hoe het staat met uh, uh, die meneer Rosenberg, of dat ook al verkocht is. Maar goed, u moet maar eens even informeren bij de, bij de organisatie. Maar het komt er dus op neer: het repertoire wat ze spelen, het zijn allemaal uh, uh, ja, de liedjes die al geweest zijn, zeg maar. Nummers die al geweest zijn. Dus eigenlijk is het weer. Je hoort, ja, ja, iedere je keer hoort de, de, de ja. laatste tijd. Je hoort weinig van Michael Rouble. Ja, dat klopt. Ja, waarschijnlijk komt het weer met een Kerstcd. Christmas okay. Wit. Ja, nou, dat, dat was fantastisch. Wat was fantastisch. Van. Fantastisch was. Maar van, ja, Tiestas. Hoe dan ook, van Tiestas. Wat wat wat vind ik nou het allermooiste kerstliedje uh, ooit uh, uitgebracht op CD of plaat of wie? Wat jij? Welke wat, ja, jij... wat denk je nou, Willem? Wat ik nou de allermooiste? Vind. Nou, jou kennen je bent een vrij jonge god, uh, nog jong van leeftijd en zo. Die loopt een beetje moeilijk, maar dat ja. Nee, gebrak. niet George Michael. Nee, nee, nee, nee. nee. Niet. Ik zit te denken aan, aan, aan Ben Crosby of zo. Nee, nee. Gilles uh, de Korte. Gilles mm, de La Sjul ja. Goed Ja. Christmas! Oh, rustig. Ja. ja. Nee, ook niet. niet. Nou, uh, nee, het begint ja. met een A. Met een A. Dus ik geef jou even. Ik zie je nou denken. Anna Muscuri. Anna Muscuri. <laughs> ik heb niet. geen idee. Ik weet het niet. A met een A met een A. Nee, het heeft ook iets met een schoonmaakmiddel te maken. Oh, Ajax. Nee. Oh. Nou. Andy. Andy, Andy Williams. Ja, ja, ja. The most wonderful time of the year. Ja, je Bent het ja. met mij eens, luisteraars? Ja. Is Kerst nou de most wonderful time of the year? Nou, vind, ik vind. Ja, spreken namens alle luisteraars. Dat mag wel. Ik weet niet. Voor deze keer? Voor deze keer, ja, ik weet het niet. Uh, ik vind het altijd een, een terugkerend iets wat, uh, wat, uh, wat ik heel belangrijk vind. Ik heb het toch heel hoog in het vaandel. Er komt ook, misschien dat je het uh, nog niet wist, maar er komt ook een uitzending van The Boys. Nu we het er toch over hebben. Oh. Met de kerst? Met de kerst. Ja, ja. Kerstverzending uh, met, de, met de boys en zo. En, uh, ja, maar Wilmer, en wat je niet weet, is, is... voordat jij hier binnenkwam... had ik eigenlijk al stiekem een beetje zitten draaien. Ik, ik heb zit, al een kerstnummer ik gedraaid. Zit, ik, oh. zit met kerst. ja, ik zit in Canada met de kerst. Echt waar? Ja, ik zit in Canada met de kerst. Moet je luisteren? In, uh, in mijn dromen, in... dromen In mijn dromen. Wees niet ongerust. Ik ben gewoon in maar, Nederland. Ik ken je nooit serieus nummer. Het is altijd hetzelfde liedje met jou, hè? Welk liedje dan? Allemaal weer op de ja nou, Gewoon, en, ja. ja, nou weet ik wat jij bedoelde. Hetzelfde liedje. Nou weet ik wat jij bedoelde. Het is met jou ook altijd hetzelfde liedje. De ja. Seemold Song. Song, ja. Die waren niet ook weer de... de, de, de, de. Ik, ik steek vier vingers op. De Fort Tops. Ja, heel goed voor jou. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja, goed. Uh, Zullen we weer naar het weer gaan? Zullen we naar het weer gaan? We gaan eens even kijken of ik het uh, weer toveren, naar voren kan toveren... Want uh, op een of andere manier zei de computer van, uh, van uh, weet je wat, uh, weet je zoek niet. Je zoekt het zelf maar uit. Je zoekt er zelf maar uit. Ja. Uh, je, je weet je wat je doet, je pakt je viool en je doet het zelf maar. Dus ik ga een poging doen. Nou Willem, ik ben toch wel be heel erg benieuwd wat voor weer we krijgen. Alweer? Ja, alweer. Oh, alweer. Nou, we wachten het af. Nou, vandaag uh, wederom, uh, luisteraars, een uh, vrij zonnige herfstdag. Met name in het binnenland zijn er perioden met zon. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik het toch niet echt die zon. Maar nee, sorry, ja, hij het is zal een wel open doen. Alleen de wolkjes die zitten er dan voor, ja. Hè? Ja, ja, Over het noordwesten trekken geregeld wolkenvelden... en neemt vanavond de kans op regen toe. Nou, dat is vanavond en vannacht, dus daar hebben we... als we in ons bedje liggen, niet zo gek veel last van. Zaterdagochtend. Het gaat starten met enkele buien, vooral in het noorden van het land... Nou, vanochtend trekken dus enkele wolkenvelden over het land. Die zitten op dit moment boven Zandvoort als ik naar buiten kijk. En dat is met name in het noordwesten en westen het geval. Nou, dat klopt inderdaad. Eh, daar zou ook een spatje regen uit kunnen vallen. Maar elders, luisteraars, blijft het te droog. De wind draait van zuid tot zuidwest naar zuidwest. En is boven matig tot vrij krachtig. Naar zee en op het ijs van krachtig tot hard. Kan dat tegelijk? En boven de van Meer en boven de Zee? Dat ja? Kan, ja, dat kan zeker, Willem. Kan ja. Ik leg het je nog wel uit. Ja, doe dat maar. Vanmiddag dan schijnt in het binnenland de zon. Het noordwesten verkeert dikwijls in de wolken, waaruit soms wat lichte regen en modder regen valt. De middagtemperaturen die schommelen. Huh? Ja, die schommelen. Tussen uh, de, de, de 16 en 17 graden. Ze weten niet, al nooit wat ze willen, hè? Nee. En de zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig langs de kust. Ja. En op het ezelmeer en het Markermeer. Daar is het krachtig tot harde wind. Windkracht 6 tot 7. Ik wil, Ach, ik mag mag, ja, de mag ik even een opmerking maken? Opmerking. Ik, ik vind het, uh, dit, dit weerbericht wel steeds erotischer wordt. Mag ik dat zeggen? Ja, dan mag ik zeggen. Vanavond, luisteraars, neemt de bewolking vanuit het westen toe. En in de loop van de avond gaat het in het noordwesten regenen. De nacht naar zondag. Nee, sorry, in de nacht naar zaterdag. Want we leven nu op vrijdag regent het ook in de rest van het land. De regen die hangt samen met een passage... van een koufront front met piercings. <laughs> jongens, jongens, jongens. De temperatuur zakt naar circa 10 graden. De wind draait in de nacht naar het westen... en neemt in het binnenland af naarmatig aan zee... ...waait een krachtige wind. jongen, jongen, jongen, jongen. Luisteraartje, ja. bel de bel de politie. Zal ja. ik het even overnemen? En ja, haar, alsjeblieft. alsjeblieft. Ik, ik word hier helemaal panisch van, hoor. Dit is, vind ik dit ik vind krijg ik, van ik zo, warm Ja, ik krijg er warmte van. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zaterdag, luisteraartje, wisselen de wolken en de zon... ...die wisselen elkaar af. Ja. Verder vallen in het, noord, in het noordelijk deel van het land enkele buien... En in de middag is het voornamelijk in het oosten het geval. Oh, ja. Later in de middag dan wordt het vanuit het westen droog. De middagtemperatuur komt uit op zo'n 16 graden. En de wind draait uit het westen. En je gaat dan naar het noordwesten. Altijd eigenwijs zo'n wind. En het is matig... Het, het, het, het matige wind is het geval in het noordwestelijke en noordelijke kunstgebied en op het IJsselmeer. Aanvankelijk vrij krachtig. Dan gaan we naar de dagen daarna. Hoe oh, hard mag ik dat zeggen? Naar ga je gang, mama. Mag ik even een vraag dus doorstellen? Een noordelijk kunstgebied, wat is dat? Een noordelijk kunstgebied. Oh, zei niet, ze, Ja, een noord, noordelijk kunstgebied. Maar jongens in de er wel. Yes. Nou, gewoon... verder maar eventjes aan. Nou, ja. De dagen daarna, luisteraars, blijft het overwegend droog? Ja. Met geregeld zonneschijn. De, de maximumtemperaturen, Dat is de, de, de, de, hoe heet het wordt. Dat is rond de 16 graden. Dat vind ik helemaal niet heet, is dus koud. Maar maandag gaan het 18 graden worden. En vanaf aanstaande donderdag. Dus volgende week dus. Yeah. vertrekt zich een overgang. Daar bezit ik zelf ook in. Maar goed, dat is dat, terzijde. Dat naar nou, wisselvallig weer. Oh! Nou, dan heb ik het helemaal compleet gemaakt. Vond ik het leuk? Ik vond het, vind, leuk? Uh, ik vond het uh, hartstikke leuk. Mag ik ja. blijven? Jij mag blijven, ja. Oh, mag Jij kwam bijna in aanmerking voor uh, de ziwm Ja, Ik vond vo vo vo dat mama het heel rustig deed, hè. Ja, en daar ging Ziet ik... Uh, ja, ja, ja. Ja, ik ja. vond het voor jou een beetje sensueel, Sharon. Ja, wat ja, bedoel je daar nou mee van? Ja, mee ja dat, was niet, dat was echt niet normaal. Wat dan? Nou, ik kreeg net al berichtjes van luisteraars die zeiden... ik heb me nu tijdens het Weerbril al drie keer moeten verschonen. Dus ja. Goed, um, nou... Ik zeg, hem, en ik zeg maar waarom dan? Ja, we bevinden ons op dit moment een beetje in diep worden. Nee. Nou ja, wie heeft nou die piercing ring verdiend volgens jou? Of moet dat toch allemaal... Nee, je moet allemaal oh. eruit. Dat dus door de, de, bepaalde, de luisteraars, hè? Oké, okay, oké. Okay. Nou, we wachten dus, het af. Ja, goed. Ga ik nog even kopje onder. wonder think of a way to see you. Been so long since you've been gone and I just wanna be near you. I'm swimming in the deep water and I really don't think that ought to be. Understand I was the man, you wanted to be somebody. I could be two and more for you. Met deep water en eh, ik wil er even zeggen de, de berichtjes die we krijgen allemaal uh, met name uit Den Haag uh, kerstbomen en zo kerstdag gezellig ja ja het is een hele gezellige maand het decembermaand geldt natuurlijk voor de kerst maar ik vind Sinterklaas ook leuk Sinterklaas ook leuk ja wel de cadeautjes toch ja. krijg jij wel eens cadeautjes met Sinterklaas je... Uh, ik had laatst, uh, laatst heb laatst een cadeautje gekregen van een onbekend iemand. Ik weet helemaal niet wie het was en zo. Er een blauw papier omheen en zo. En, uh, blauw papier. Ik, blauw papier. Mooi, Echt mooi. Heel, uh, ja, wat was het? Een beetje helemaal blauw papier. Heel vriendelijk allemaal. En te openen, ik en het was het een bekeuring. Ach ja. Het kan ja. ook een belastingaanslag geweest zijn. Nee, het was echt een oh. bekeuring. Maar er stond wel, wel bij van wie het was. Dat las ik uiteindelijk. Van, uh, in naam der koningin. Dus, oh, Oké, okay. heel ja, goed. Ja. Hey, zal, ik, zal ik eens even vertellen hoe ik uit de kast ben gekomen? Ja, daar zijn we wel benieuwd naar eigenlijk. Uh, dat best, is, dat uh... is alweer een, wat jaren geleden hoor. dat moet ik eerlijk bij wel, wel toegeven. Ik, ik kwam in mijn stamkroeg toen, toen tijd. Ja, ja. En, en bestelde ik vijf dubbele whiskies. Vijf? Ja, vijf met ijs. Met Whis whiskies met ijs. Oké, okay, ja. Toen to zegt to zeg de barman, jezus, jij hebt waarschijnlijk een hele slechte dag achter de rug. Ik zeg, nee, ik wil morgen uit de kast komen. Nou? Ja, de volgende dag kwam ik weer in het café en toen vroeg ik je opnieuw om, maar nu om vijf dubbele wodka's. Oké. Okay. Je moet af en toe eens wat anders nemen ook natuurlijk. Toen dus zegt de barman, is het niet goed gegaan met uit de kast komen? Ik zeg, ja hoor. Maar ik ben erachter gekomen dat mijn jongste mijn oudste broer, die zijn ook homo. Dan zegt de barman, Jezus, is er dan niemand in je familie die van vrouwen houdt? Ik zeg, ja hoor, mijn zusje. Jezus... En heb je er verder nog iets aan overgehouden? Er zo? gebeurt. Ja, dan, uh, ik heb, wat ik er overgehouden heb, is een heel goed leven samen met mama. Met mama. Ma mama steunt me in alle opzichten. Nou, dat, dat hoor, hoor je als moeder ook te doen voor je kind. Je hoort je als moeder voor je kind je gewoon steun te geven. Ja, dat vind ik ook. Dat vind, vind dat ik heel ook. belangrijk. Dat ja? vind ik ook. Ja, dat ja, vind ik ook. Ja, nou. nou, mag ik voor jou een speciaal nummer draaien dan? Nou, ga je nummer draaien? Dat je uit de kast bent gekomen. Nou, oh, Harm, het is voor Harm. Voor Harm, ja, ja, ja, Oh ja, oh nee, ik vind het hartstikke gezellig als je muziek voor me draait, hoor, Willem. Nou, dat ga ik jij, voor je doen. Je draait überhaupt leuke muziek, hoor. vind ja. ik wel gezellig, hoor. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, wel, wel. Volgende Wat nummer... ga je draaien voor me dan? Nou, dan ga ik je net vertellen. Volgende nummer is speciaal voor jou. Achter is-ie. Get out of my mind. Charms of a woman You've kept the secret Of your youth You let me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 Gary Pickett en the Union Gap, Young Girl. En die was speciaal voor onze, voor onze grote vriend uh, Arm. Kid out of my live? Ja. Ja, nou vind ik helemaal niet gezellig als mensen uit mijn leven gaan. Nee jongen, ja, that's life. Eh? That's life. That's life. Uh, ja, ook een, ook een leuk nummer trouwens. Ja, kan je ja. misschien ook wel eens een keer draaien? Of, of nou niet hoor. Nee. Ik wil je niet voor het blok zetten. Nee, maar weet je, beetje, als je mij voor het blok zet, dan, dan vind ik dan zeg ik bij mezelf van nou... dat, dat vind ik zo stom. Zeg Willem. Ja? Hè? Wat wat de sensuele muziek zit je dan maar op? Dank je.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 Ja, het is, het is inderdaad wel dat je zegt van... een beetje een beetje vreemde uitzending is het eigenlijk wel een beetje vandaag. Wel eventjes vandaag. Eventjes. Ja. Dus. Ja, die ik bedoelde was Nicole Kidman. Nicole Kidman. Oh, die bedoelde die ik. Die zong samen met Robbie Williams uh, Something Stupid. Something Stupid. hetzelfde nummer. Uh. Nou ja, zo so stupid vond ik het niet. Ik vond het uh, ook heel relaxed En het is een mooie dame, die uh, Nicole Kidman. Ja, ja, het is, dat was die, die, is die dame met die krullen, toch? Die, uh... Ja, nou ja, dat is ook verschillend. Ze zet ook wel eens een pruik op. Echt waar? Ja, doet ze ook wel eens. Die Robin Williams of Robbie Williams. Nee, allebei, allebei. Allebei. een pruik op, ja. Maar uh, ja, fantastische uitvoering ook van Something Stupid. Zo so stupid vond ik het niet. Nee, het nee. Helemaal, nee, het is nee. Helemaal, helemaal niet stupid. Maar goed, uh, wij gaan naar richting, uh, dat vind ik trouwens ook niet stupid. vind het jammer richting de klok van 11 uur weer. Is het al 11 uur weer? Hm, nou ja, drie minuten voor 11. En, uh, ja. uh, om 11 uur dan heb ik altijd iets... een, een raadseltje voor jou, Willem. Oh, mijn god, maar nou, ja. komt ie hoor. Uh, uh, uh, hoe kan je aan het getal... 66 iets toevoegen? Ja. Yeah. Uh, uh, nee, hoe kan je... hoe kan je aan het getal 66... meer laten worden... zonder er iets aan toe te voegen? Ja, ik weet niet. Ik schuif die vraag even door naar mijn secondant. Nee, Dat nou... zijn de luisteraars. Nee, want ik, ik weet het niet. Dat is iets voor de luisteraars. Kunnen ze dan de volgende uur? Oh ja, dus luisteraars, de ja. oproep is het volgende. Hoe kan je aan het getal 66 zonder iets toe te voegen... het getal toch opwaarderen naar een hoger getal? Dat is de vraag. Ja. Dus hoe kan je van 66 een hoger getal maken... zonder er iets aan toe te doen? En, en wat kunnen ze winnen dan? Ja, winnen? Piercing, of, uh, piercing misschien. Weet piercing, ja, maar die willen wij graag winnen natuurlijk. Dat dus zie hier piercing. Ja, luisteraars, ik zou zeggen... vote, uh, vote, vote. Ik vind, vote, vote, heel, ja. ik vind dat Hanum wel een hele moeilijke, moeilijke opgave doet. hoor Want ik zou het ook niet weten... Dat je 66, en dat je er iets aan toevoegt. En, en, en, nee, dat je er niks aan toevoegt. Niks aan toevoegt dat ja. je er ni, niks, niks bij optelt of zo. En dat het even goed een hoger getal wordt. Nou, ik sla mij maar dood, want ik weet het. Nou, niet. Nou, dat gaan we helemaal niet doen. Maar, maar goed, wij gaan even naar de klok van 11 uur. En na nationaal reclame zijn wij weer terug. Is dat goed? Ja, dan zijn we leuk. Goed zo.